Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Undercoveragenten moeten beter geholpen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de zelfdoding van een undercoveragent... Afgelopen voorjaar stapte hij uit het leven. Zijn undercover werd hem te veel, vertelt verslaggever Remco Andringa. De infiltrant kreeg een verhouding met de vrouw van de verdachte die hij in de gaten moest houden. En op enig moment zijn zelfs kinderen ingezet om het spel van de politie mee te spelen. Dat kan echt niet, zegt de onderzoekscommissie. De agent woonde naast een drugscrimineel om bewijs te verzamelen, maar het groeide hem dus boven het hoofd. Volgens de onderzoekers was de begeleiding niet goed en werd hij niet geholpen toen hij erom vroeg... Ze concluderen dat er te weinig wordt gepraat over mentale gezondheid bij de politie... en dat er beter toezicht moet zijn op die undercover-acties. Denk je zelf aan zelfdoding? Hulp is er voor je op 113.nl. De man die afgelopen weekend in Liverpool om het leven kwam bij een explosie in een taxi... was minstens een half jaar bezig om een aanslag voor te bereiden, dat zegt de politie. De man kwam uit Irak en had psychische problemen. Twee dorpen in Friesland gaan vrijwillig in lockdown... Op basisscholen in Oudega en Lippenhuizen zijn grote corona-uitbraken. Daarom is de bol op slot gegaan. Ook dorpshuizen zijn gesloten en verenigingen organiseren even niks. En we hebben een GGD-record te pakken. Gisteren zijn er iets meer dan 93.000 coronatests afgenomen. Nog niet eerder waren het er zoveel op één dag. Het is wel aansluiten in de GGD-testafspraak file. Het is zo druk dat het bijna onmogelijk is om telefonisch of online een testafspraak te maken. Deze mensen hadden geluk. Het uh, kost wel een paar pogingen, ja. ja. Pas om twaalf uur kwam ik door. Maar wel voor vandaag, dus dat, uh, dat scheelt wel weer. Ja, er was online nog één plek gisteravond, dus ik had geluk. We moesten wel een stukje rijden, maar ja, nu wel een afspraak. We hebben twee dagen gebeld voor we doorkwamen. Dus twee dagen aan de lijn gehangen. En nu staan we ongeveer pakken we weer vijftien, twintig minuutjes te wachten. Volgens de GGD is de tijd tussen het maken van een afspraak en de test nu ongeveer 22 uur. En daarna duurt het nog bijna een dag voordat de testuitslag er is. Dan heb ik het weer nog. Komende nacht neemt de bewolking weer toe. En ook morgen is het grijs. Behalve in het zuiden, daar schijnt soms de zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Veel vertraging in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag schaarde een auto met aanhanger bij Amsterdam Sloten. Bij Amsterdam Sloten zijn drie rijstroken dicht. Dat zorgt ervoor dat het verkeer op de binnenring van de A10 Zuid muur vaststaat. Tussen uh, afritten watergaasmeer en knooppunten meer 7 kilometer file met een uur vertraging. Dus je kan maar beter omrijden over de A9. Op de A9 wel wat extra verkeer, dus ook wat vertraging vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A10 Oost, de buitering, wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij Zeeburg. Dus Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Want bij Zeeburg zijn twee rijstroken dicht. En dat zorgt weer voor file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij knop het Watergaasmeer. Daar staat 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 I'm going by.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om een boosterprik te geven aan volwassenen met het syndroom van Down. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze groep, ondanks vaccinatie, na een besmetting een verhoogde kans heeft ernstig ziek te worden of te overlijden. Het RIVM meldt ruim 20.800 nieuwe positieve coronatests. 600 meer dan gisteren. Maar de cijfers zijn niet helemaal precies, want de storing van een paar dagen terug bij het RIVM werkt nog steeds door. En ondanks grote problemen met het maken van testafspraken... heeft de GGD gisteren iets meer dan 93.000 coronatests afgenomen. Dat is een record. Vandaag staan er ruim 90.000 gepland. Het weer, morgen veel bewolking, in het zuiden ook wat zon en 10 tot 12 graden. news. He's brilliant in the morning and smoking your cigarettes and talking over coffee your philosophies are not baroque moved you you loved Mozart and you'd speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar well excuse me Breaking my heart. You took your coat off stood stood in the rain. You're You're crazy crazy.